In de Tweede Kamer gaan stemmen op om meer mensen in aanmerking te laten komen voor een extraatje. Staatssecretaris Kleinsma wil mensen met een laag inkomen een eenmalige aanvulling op de koopkracht geven. De bedragen lopen uiteen van 70 euro voor een alleenstaande tot 100 euro voor gezinnen. Volgens de plannen van Kleinsma gaat de bonus naar iedereen in de bijstand. Werkenden en gepensioneerden met een laag inkomen moeten het aanvragen bij de gemeenten. Maar PvdA en D66 vinden dat die laatste groepen het bedrag ook sowieso moeten krijgen... en dat ze dus niet afhankelijk moeten zijn van gemeenten. Nabestaanden hebben recht op een financiële vergoeding... voor de niet opgenomen vakantiedagen van hun overleden partner. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De zaak was aangespannen door de weduwe van een Duitser... die op het moment van overlijden nog recht had op 140 vakantiedagen... Zijn werkgever weigerde die uit te betalen en de rechter gaf hem gelijk. Een hogere rechter verwees de zaak naar het Europees Hof. Dat oordeelt nu dat een toevallige omstandigheid, zoals het overlijden van de man, niet kan leiden tot het verlies van vakantiedagen die waren opgebouwd. Het weer, vandaag periode met zon, maar ook wat wolken. Het blijft overal droog. Vanmiddag is het rond 20 graden aan zee, mogelijk 23 graden landinwaarts. Ook morgen geregeld zon en 18 tot 23 graden. Morgenavond kans op een bui. Dit was het en ooit. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu de muziekboulevard. En goedemiddag en welkom bij deel 2 van de Matchbox nummer 31 in de ZFM Muziek Boulevard live van 2 tot 6. Hans is alweer binnen, dus van 4 tot 6 heeft u in ieder geval weer... live programma met informatie en muziek uit heden en verleden. Wij gaan eens beginnen met iets bijzonders, een dubbele Elvis-hit. We gaan beginnen met One Night en daarna I Got Stung. En nog heel veel meer lekkers. Veel plezier. I got started, uh, yeah, uh, -huh. yeah, and I don't think I'm complaining, I'm a the we met. don't you give me a little back on the back of my neck, and I break out in a cold, cold sweat, I a let you 102, I won't let nobody sting me but you, I'll be buzzing you, I have every day Dat was de Elvis-periode waar je vroeger nog wel eens een beetje vrolijk van werd. One Night en I Got Stung uit 1958, een dubbele A-kant. Gaan we weer even wat met een Nederlands talent doen... met onder andere Arnie Treffers en Jan Rietman... en wat later Henk de Knijf Hier zijn Long Tall, Ernie en de Shakers en Do You Remember... Read around. Paul Ernie en de Shakers uit '77 met Do You Remember? Elf jaar daarvoor had de Schuster-Woutse groep De Shoes zijn eerste hit met Standing and Staring. En daardoor kregen ze een optreden in Move Gaga. Nou, dan weet je het wel, hè? Schreven door Theo van Es, de zanger met die kenmerkende stem. En Jan Verstegen, Standing and Staring door The Shoes. Gaan we naar 1956 naar een film van Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much. En daarin zong Doris Day, Que sera. sera. She said to me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 Kappelhof, ofwel Doris Day en Keesera, whatever will be, will be. David Gilmore, die kwam in 1984, geloof ik. kwam hier een zangeresje tegen. En hij zei tegen haar na haar optreden: van, Ga jij eens even mee naar de, de platenstudio. En ga jij eens even een platencontract tekenen. Kind was 16 jaar. Maar het is wel wat geworden hoor: hier is Kate Bush. Het meisje was dus uh, Kate Bush en ze draaide hier de hit van haar Running Up Dead Hill uit 1985, ontdekt dus door David Gilmore. Uh, we gaan weer wat uh, muziek draaien uit een film en deze keer uit de film High Society. In Nederland is er een uh, tentoonstelling over Grace Kelly, prinses Gratia. En zij zingt met Bing Crosby en uh, in de film speelt trouwens Frank Sinatra ook mee, maar ze zingt dit met Bing en het heet True love, yeah. sun tan, wind blown, honeymooners at last. Prince Albert kwam zelfs naar Nederland... om de tentoonstelling over zijn moeder officieel te openen. Dit was uit High Society met Bing Crosby, Grace Kelly en True Love. We begonnen dit programma om twee uur... met een nummer geschreven door Jeff Barry, Ellie Greenwich en Phil Spector. En het volgende nummer hebben ze ook geschreven voor Andy Kim. Baby, I love you. <hums> Kim die had ook nog meer op zijn kerfstok, want hij schreef samen met iemand anders... het nummer Sugar Sugar van The Archies. Dit was Andy Kim en Baby, I Love You. Gaan we naar de dubbele Cliff Hit. Die komt uit maart 1965, toen werd hij uitgebracht. Het was Cliff's achtste nummer 1 en zijn eerste Zonder de Shadows. Geschreven door uh, nou, iemand die uh, niet geheel onbekend is. Althans niet geheel bekend is, de heer Platter uit uh, Amerika... En de b werd geschreven door de Neil Diamond. And dat is just another guy. Maar we beginnen met The Minute You're Gone. The minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight. I'm like a child. De dubbele cliffhit, The Miniature Gun. En niet geschreven door de heer Platter, zoals ik zei, maar door Jimmy Gately. Als je, je informatie ook niet goed natrekt, hè, dan maak je fouten. En daarna horen we Just Not Another Dark geschreven door Neil Diamond. En nu twee platen achter elkaar, zonder commentaar. Die zijn zo goed en zo bekend. Commentaar onnodig. Commentaar van de man die ons wekelijks de tip van Willem levert. Is, zo mooi kan muziek zijn. En zo is het ook. Big O Roy Orbison, A Love So Beautiful. En daarvoor de Rolling Stones. En Sympathy for the Devil. We gaan er even wat doen aan die Sunny Afternoon. Doe we maar met de Kings. Taken everything I got, all I've got's this sunny afternoon. Now I'm sitting So play Kings and Sunny Afternoon en geschreven door de heer R. Davis... die samen met Donovan kort geleden is opgenomen in de Hall of Fame. Weet je dat ook weer. Gaan we naar 1961. Hier is Del Shannon. Del Shannon en Runaway. En trouwens een bijzonder interessant feit. Hij was de eerste artiest die ooit een Beatle-nummer heeft gecoverd. From me to you. Uh, over de Beatles gesproken, een van de leden dat is bekend... was John Lennon. En die heeft natuurlijk in zijn jeugd bijzonder veel meegemaakt. Niet iets wat je een kind van zijn leeftijd zou toewensen. En dat heeft altijd zijn uh, uitwerking in het latere leven. Hij heeft een periode gehad met de Primal Scream Therapy... En uit die tijd komt dit nummer. Waar onverbindelijk zijn, en zijn het Les Paul en Mary Ford wel. Zelfs John Lennon wordt het niet gegund om het af te maken. Dit was hem, Matchbox nummer 32. En zometeen na het nieuws en berichten is Hans er weer met zijn programma. Wij zijn er volgende week weer. Veel plezier dit weekend. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.